Slam FM Foonfuck. Elke ochtend rond tien overal, 18 warming up... nemen we iemand in de in de Slem FM Foonfuck vandaag... met de winkelbellen over wel een hele rare klok. een dag, morgen. Ja, goeiemorgen, met gaten. Hallo. Hallo. Uh, ik heb een vraag. Ik ben de afgelopen weekend... heb ik mijn verjaardag gevierd. Ja. En uh, heb ik van mijn oom... ik ben een enorme klok namelijk... heb ik een uh, koegelslok gehad bij u uit de winkel... Ja. ja, en dan ben ik er hartstikke blij mee. Ten eerste, laten we dat vooropstellen. Alleen nu uh, heb ik hem sinds vanochtend, heb ik hem uh, zeg maar in gebruik. Ja. En dan uh, op elk heel uur, uh, nou ja, er, er gebeurt iets raars op het hele uur. Is dat zo? Laat eens horen. Ja, nou ik zal hem er eens doordraaien. Nou, bijvoorbeeld, ja. uh, nou, laten we zeggen in dit geval. Uh, ik draai hem door naar één uur. En dan goed. gebeurt er. Wacht even, op, drie, twee, één. Op. Ja. Er komt dus wel een koekoek uit, maar het lijkt mij toch vandaag meer op het koeiengeluid dat wat, is ik hier, een koek. Uh, wat ik hier waarneem. Maar nu vroeg ik me af, het kan natuurlijk een specialiteit zijn van de winkel: de koe slokken. Maar is het een nieuwe klok? Ik weet, nou ja, het ziet eruit als een, als een iets oudere klok, maar er komt dus wel, dat is het rare fysiek, de, de koekoek uit als in het vogeltje. Wat vind je vroeg? Is de dag niet meer ja, zo? Dan zal ik eventjes aan mijn man vragen. Ja, ik vind het ook. Uh, want, uh, misschien dat, uh, want ik kan me niet herinneren dat wij een koekoeksklok hadden die, die loeit. Nee, ja, ik vind het ook al zo'n raar verhaal, hè. Ogenblik. Maar ja, ik zit ermee elk uur. Ogenblik. Ja, graag. Dank u wel, hoor. Hij heeft een koekoeksklok kook gehad die loeit. Die boe zegt om twaalf uur. Ik heb een meneer aan de telefoon die heeft hier een koekoeksklok kook gekregen. met zijn de dan. En die klok die doet om twaalf uur boe. En die zegt dat hij van heen kunt. Meneer Nieuwendaal, goeiemorgen. Ja, meneer Nieuwendaal, goedemorgen met Gaat dus, hallo. Hallo. Zeg, ik heb afgelopen weekend een verjaardag gevierd. ik zeg net tegen uw vrouw... en eh, van mijn oom heb ik een klok gekregen bij u de winkel. Ja, nou is het vreemd op, op het hele uur. Daarom vroeg ik aan uw vrouw, is het een koekoesklok of een koekoesklok? Want dan snap ik het nog. Op het hele uur komt er dus fysiek het vogeltje uit, wat wij allemaal kennen. De oud-Hollandsche koekoek. Ja? Maar bijvoorbeeld, ik draai hem nu even door naar twee uur... Er gebeurt dit geluidstechnisch. <truimert> En ik zat met open bek voor de koegelslok. Is dat een op batterij dan? Of niet? Ja, er zitten wel batterijen. in. Ja, ja, ja, ja, Dan is het een elektronische. En kun je die melodie ook veranderen? Dat weet je niet. Ja, want ik ken de klok zo niet voor de geest halen. Nou, ik zal, eens, zal ik eens kijken aan de achterkant? Ja, want het kan zijn dat er een knopje zit... en de genoeg van melodie kunt dat veranderen. Klok, Echt waar? Zou dat zo zijn, in? ja? Oh, daar zit hier wel een palletje, ja. Wacht even, als dat nou omzet. Die moet je omzetten. Draai ik hem eens na drie uur. Drie, twee, één. Nou, ik kreeg ik nou niks wat is dit nou? Zeg, ik denk dat jij een boerderij hebt, of niet? Ik heb een hele boerderijklok gekregen van mijn oom. Dat komt een kippengeluid. Maar heeft u dat, dat heeft u wel eens vaker aan de hand gehad dan? Nee, echt niet. Nou, echt niet. maar dit is toch raar? Wacht even, als het palletje nou terugzet. Ja, ja. Hup. Of zit er nog een middenstaand in? Vier uur. Hup. En dan kijken we die verdomme koe. Ah, oh, dat is toch niet normaal? God non de ju heeft u die vaker in de, in de winkel gehad, die... Uh... Nee, nooit. Nooit. Oh, Want dan ook... zijn ze misschien apart besteld, dus dat durf ik zo echt niet te zeggen. Ja? Nee, dan kunnen misschien hele kleine stapjes zijn, dat je hem gewoon even tussenin moet zetten, en toen je dan weer een ander geluid krijgt. Dan moet je gewoon eens even proberen. Ik zal eens dus even kijken op het middenstandje. Dan draai ik hem even terug naar twee uur. Ja. In. Oh, yeah. Ja. In. Oh, yeah. Goedemieters! Oh, yeah. Oh. Er wordt gewoon een kat afgeschoten om twee uur. Wat is dit voor klok, meneer Ik heb het er nooit gehoord. Dit is echt buitengewoon. Kan ik ermee terug? Want uh, ja, ik wil gewoon een koekenslok, hè? Ja, ja, maar ik ken de klok niet. Heel Ik moet zeggen, maar daar zie ik wel als je, als je er weer komt. U weet zelf niet wat de rommel nu nee, nee, verkoopt. ik helemaal niks. Wat verdorie. Ik, ik kom er meteen aan. Met de bon. Kunnen okay. kun we het zien? Yo, oké. Dag! Slim FM Phone fuck.